10 uur. dit is Radio 1, met Sven Kokkelman. Nederland moet vooral niet meedoen aan de nieuwe NAVO-missie in Afghanistan. Want als het land ergens niet op zit te wachten, dan zijn het wel militairen. Vindt de directeur van een hulporganisatie. En hij is zo hier in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Eerst nu het NOS-journaal. Hier is Mark Visser. SNS Real heeft het eerste kwartaal van dit jaar 1,6 miljard euro verlies geleden. Verlies is het gevolg van een nieuwe afboeking van 2 miljard op de problematische vastgoedportefeuille. Financieel redacteur André Meijnema. In november werd al aangegeven dat het gewoon bankieren gewoon goed ging. Maar wanneer je keek naar de naar die vastgoedportefeuille, die verslechterde alleen maar en nam alleen maar hand over hand toe. Dat is ook de reden geweest natuurlijk dat ingegrepen moest worden door de ministerie van Financiën en de Nederlandse Bank in februari. Omdat het berg afwaarts ging met die vastgoedportefeuille. Met een bedrag van 3,7 miljard euro redde de staat toen de bank van de ondergang. De prijs van voedsel stijgt de komende jaren onder meer door de steeds grotere vraag uit China. Dat voorspellen de OESO en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. China moet een vijfde van de wereldbevolking voeden. Er wordt steeds meer voedsel in het land geproduceerd, maar de vraag stijgt de komende jaren harder dan de productie. De hogere prijzen zijn voor voedsel worden ook veroorzaakt door de hogere energieprijzen en een afzwakkende groei van de productie. PvdA-leider Samsom heeft terughoudend gereageerd op uitspraken van VVD-fractievoorzitter Zelstra. Die vindt dat het kabinet extra moet snijden in de zorg, uitkeringen en toeslagen. Samsom zegt dat hij de voorkeur van de VVD kent... Maar dat de PvdA prioriteit geeft aan het vinden van een gezamenlijk en breed gedragen antwoord op de crisis, waardoor mensen weer aan het werk komen. Zelstra vindt dat het kabinet gerichter moet bezuinigen in plaats van tekorten over de hele linie. Posten als onderwijs, veiligheid en infrastructuur moeten volgens de VVD zoveel mogelijk worden ontzien. Een overval vorig jaar op een Aldi-supermarkt in Haarlem... is gepleegd door een politieagent. Volgens het Haarlems Dagblad was de man uit Amsterdam... net daarvoor oneervol ontslagen. Hij had een pasje van de politie gebruikt om zijn auto vol te tanken. De 25-jarige man heeft bekend dat hij de overval op de supermarkt heeft gepleegd... en zegt dat hij door het ontslag geld nodig had. Justitie heeft drie jaar gevangenisstraf tegen de oud-agent geëist. De aandelenhandel op de beurs van Amsterdam is nog niet begonnen. Normaal begint de handel om 9 uur. Maar het beursbedrijf Euronext heeft last van een technische storing. De ax index is daarom nog onveranderd. En ook op andere beurzen waarbij het bedrijf de handel verzorgt... zoals op de beurs van Parijs, kan niet worden gehandeld. Het bedrijf verwacht dat de storing snel wordt opgelost. Het weer dan. De zon schijnt volop. Maar vooral in het noorden en oosten zijn er ook enkele wolken. Het blijft droog en het wordt 23 tot 26 graden. Morgen en zaterdag blijft het zonnig. Het is tien uur geweest, maar er staan toch nog vijf files. Erwin De Hart. Ja, zeker. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... staat 8 kilometer file tussen Nader en Klopend Muidenberg. Door een ongeluk... En door een lading veevoer op de weg op de A7 Groningen-Herenveen... staat bij Marum 2 kilometer file. Op de A9 ook maar richting Amstelveen... tussen Knoop het Raasdorp en Knoop het 3 drie kilometer file. En er zijn nog steeds drie rijstroken dicht na een aanrijding... op de A28 Utrecht richting Zwolle. staat tussen Soesterberg en Knoop het Hoevelaken elf kilometer file. Er is een opleiding ingesteld bij Knoop het Rijns -Weert. Voor degene die naar Amersfoort wil, die kan maar beter via Hilversum gaan... de A27 en de A1. Dankjewel, Erwin. Zometeen, militairen naar Afghanistan sturen is wel het laatste wat we moeten doen om de Afghanen te helpen. Vindt de directeur van een hulporganisatie met veel verstand van dat land na de oproep van de NAVO-secretaris-generaal gisteren. Hoort u zometeen in het vervolg van Goedemorgen, Nederland, bij de Cairo. Mijn naam is Frederik van Beuningen van Teslin. Ik investeer al meer dan twintig jaar in beursgenoteerde bedrijven die ik begrijp.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 Sven Kokkelman. Opnieuw militaire sturen is wel het domste dat de regering nu kan doen in Afghanistan... zegt de directeur van een hulporganisatie... naar de oproep van de secretaris-generaal van de NAVO gisteren. De Nederlander is best te porren voor een beetje bewuster leven, maar... Dat verduurzamen moet geen geitenwolle gedoe zijn. En dat ochtendhumeur van Henk Spaan, het is bijna 7 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. De NAVO voert druk uit op Nederland, u hoorde dat gisteren... bij monden van de secretaris-generaal... om volgend jaar mee te doen aan een nieuwe missie in Afghanistan. Volgens NAVO-diplomaten denkt Nederland daarover na. En hier aan tafel Willem van der Put, die is directeur van de hulporganisatie HealthNet, TPO. Uh, en uh, veel in Afghanistan geweest. Um, goed idee eigenlijk. Nou, ik denk, als je, als je dit idee serieus neemt... dan, dan, dan ben je met iets heel ergers bezig. Er zijn dus 2 miljard besteed in Oerushkan... een half miljard in Kunduz. Ja. Er is niet meer veiligheid gekomen... en uh, de Afghaanse regering kan de kosten van dit soort politiemachten uh, niet eens dragen. Dus... Nee, toch roept uh, Anders uh, Rasmussen uh, om een uh, vervolg. Ja, hij roept of om een vervolg. En anders. ik denk dat... Uh, uh, uh, wat daarmee vooral wordt aangetoond... is dat, denk ik, ofwel de NATO op zoek is naar een agenda om zich bezig te houden... ofwel dat de NATO uh, het Amerikaans belang om troepen in Afghanistan te hebben... Uh, ondersteunt. Ja. Maar in, in alle gevallen ben je in elk geval niet bezig om de Afghanen zelf te ondersteunen. Waarom niet? Uh, omdat er de... De militaire aanwezigheid in Afghanistan heeft niet gebracht wat we ervan hadden gehoopt. Het land is niet veiliger geworden. Het is naar mijn stellige overtuiging onveiliger geworden... door een grote internationale troepenmacht daar te lokaliseren. En de weg vooruit zal er niet eens zijn van nog meer geweld, maar meer overleg. En daar denk ik dat Nederland een geweldige bijdrage aan zou kunnen leveren. Maar goed, wij zijn al jaren weg uit Ulusgan. Ja. We zitten nu nog in Kunduz met die politiemissie. En dat is toch om politiemensen op te leiden, zodat die samenleving veiliger wordt. Althans, dat is telkens het verhaal dat we op het Binnenhof horen. Ja. Ja, dat is inderdaad het verhaal. Maar uh, we weten ook dat uh, de voorwaarden die gesteld zijn... aan die politiemissie, die zijn niet erg houdbaar gebleken. We weten dat de politie wordt opgeleid voor een groot deel... ook om een, een, een soort reservetroepen te zijn in de strijd tegen de Taliban. Ja. En we weten ook dat iedereen die opgeleid wordt en een wapen krijgt... nog niet daarom ook in politiedienst zal blijven. Maar als we niks doen, na alles wat, wat we hebben gedaan... zet je dan niet de deur wagenwijd open voor de Taliban weer? Dat is verschrikkelijk, dus je moet zeker iets doen. En ik denk dat... dat uh, we hebben tegenwoordig een minister die volgens mij heel erg goed is... en die ook uh, was tegen dit soort politietredende in, in het verleden... U doet op Frans Timmermans? Frans Timmermans zou denk ik een fantastische rol kunnen spelen... als hij zich opwerpt als degene die gaat onderhandelen. Want daar is het allergrootste gebrek aan op dit moment in Oerskamp. Maar waarover moet hij dan nog gaan onderhandelen? Er is niemand die op dit moment probeert vorm te geven... aan de gesprekken tussen de regering Karzai, uh, zijn opponenten en de Amerikanen. Dat zijn allemaal partijen die geblokt tegenover elkaar staan. Ja? En er is nog nauwelijks een idee geweest om er iets aan te doen. En Timmermans zou op basis van wat Nederland heeft gebracht... een fantastische mediatorrol kunnen spelen. En daar is echt grote behoefte aan. Dus u roept de minister van Buitenlandse Zaken op... om als een soort van postillon d'amour uh, tussen uh, de regering en de tegenstanders uh, te gaan pendelen. Absoluut, ik kan me ook geen, geen aantrekkelijke postillon d'amour dan Frans Timmermans voorstellen. Ja. Spreekt die Farsi? Ongetwijfeld, dat hij eigenlijk <laughs> alle <paden> spreken. <laughs> nee, maar goed, wat kan een Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken De regering is, is corrupt, de Taliban rukt, rukken op, ja, uh, ja. De, die politiemissie, daar is in de praktijk niet veel van terechtgekomen, het land is er niet veiliger op geworden en dan komt Frans Timmermans met zijn krijtstreepje uh, aanzetten en, uh, of met zijn hemdsmouwen, want het is daar warm, en dan zegt hij, eh, dames en heren, zo gaan we dat niet doen. Het moet anders. En dan? Nou, er is, er is een, uh, het voorstel is gekomen van Ahmed Rashid. Dat is een Pakistanse journalist met, met groot gezag. Ja. En die heeft al een paar maanden gelegen geroepen Van jongens, wie treedt naar voren om hier iets te gaan doen. Juist omdat de situatie zo geblokkeerd is. We weten allemaal dat we dit al 10, 12 jaar... met wapens en geweld proberen op te lossen. Dat is niet gelukt. Laten we het eens over een andere boeg gooien. Ja. En een diplomaat uh, of, of een minister van buitenlandse zaken... zoals Timmermans, uit een land wat een grote bijdrage heeft geleverd... heeft het gezag om tussen de verschillende partijen... In te staan en te proberen mensen naar elkaar toe te brengen. Want dat wordt al heel lang geprobeerd ja. en daar is een nieuwe impuls voor nodig. Dat kost geen miljarden, dat kost bijna niks en dat zal een veel groter effect kunnen hebben. Dus het zou toch minstens het proberen waard zijn dan gewoon doorgaan op de bekende weg. Maar dat lukt alleen maar als je een pressiemiddel achter de hand hebt. Nou, de, kijk, de NATO is het pressiemiddel... en een hele kleine Nederlandse bijdrage eraan. Dat uh, hebben mensen als Rob de Wijk altijd al gezegd... van daarmee uh, verwerf je groot internationaal aanzien. Dat is ook helemaal nergens uitgebleken. Dus ik nou, denk dat we ons daar niet op moeten verkijken. Nou ja, dat is toch in het verleden wel gebleken. dat wij een grote speler waren... omdat we bijvoorbeeld bij de G20 aan tafel zaten. Dat had alles te maken met het feit dat we in de kan actief waren. Er nou, is, is een direct dat... verband tussen militair actief zijn... En, uh, en een grote economische speler zijn. Dat, dat is nog maar de vraag. Dat, is, dat wordt betwist door allerlei mensen. Dat wordt in een heel simpel gevallen als al aan de G20 bij konden zitten, toen uh, was Balkenende afwezig om een andere reden. Vervolgens, dat, als je durft te zeggen dat Jaap de Hoop Scheffer uh, NATO-secretaris-generaal werd... omdat we naar Oersland gingen, dan word je heel boos aangekeken in Den Haag. Dus dat, het verband is gewoon niet aan te tonen. En op dit moment heeft Nederland wel degelijk een staat van dienst. Is Nederland een actieve partner, wordt Nederland gerespecteerd door de verschillende partijen. Dus ja. die rol zou je kunnen overwegen. Ja. Maar we gaan zo'n militaire missie of politiemissie helemaal niet voorzetten, toch? Ik bedoel, defensie heeft geen geld meer, er is in het parlement geen draagvlak voor. Iedereen is blij dat ze er vanaf zijn. Absoluut. En ik denk ook dat je vooral de Afghanen een enorme dienst bewijst. door nou eens een keer weg te blijven met al die gewapende jongens die zoveel ellende oproepen. Ja, dus meneer Rasmussen in Brussel, uh, op het hoofdkwartier van de NAVO. die heeft een uh, vervelende boodschap te verwerken. en niet de Afghanen straks. Dat mag ik hopen, ja, laat ik het zo zeggen. Ja, en tegelijkertijd zegt u dus: Frans Timmerman. klim in je regeringsvliegtuig, vliegt naar Kabul en speelde taillon. De ik, ik denk dat dat het dat allerbeste is wat Nederland zou kunnen doen... en dat het zeer gewaardeerd zou worden. Ik dank u zeer voor uw komst, Willem van der Put... Gaan directeur gaan. van hulporganisatie HealthNet TPO. Driekwart van de Nederlanders bezuinigt. Uh, in ieder geval gaat de som in Nederland nog uh, voor niks op. Iedereen bezuinigt inkomens van laag tot hoog. Het geld is op bij heel veel mensen. Het moet nu anders. Maar minder is soms ook meer. Tijd is de nieuwe luxe. Het gevoel van vrijheid, van dat je je woning kunt meenemen naar een andere plek. Nederlanders op zoek naar de nieuwe welvaart. Meer met minder. Deze week in Goedemorgen Nederland. Ja, Goedkoper en duurzamer wonen zonder in te leveren aan luxe. Dat willen we allemaal graag. En architecten hebben de voorbeeldwoningen al klaar liggen. Jan-Willem Omen belde aan bij een volledig zelfvoorzienende gezinswoning... die drijft in de Rotterdamse Rijnhaven. Er moet eigenlijk warm water uitkomen. Een maand geleden hebben wij deze woning... met een duwboot vanuit Maastricht naar Rotterdam gevaren. En toen was er eigenlijk een soort cruise in eigen land. Echt fantastisch. Ze dus hebben we de hele Maas afgevaren vanuit Limburg, door Brabant, hier naartoe. En alvarende hebben we dus inderdaad ook gedoucht... en broodjes gebakken en, en alles liep gewoon door. Dat was echt fantastisch. Hallo, ben ik bij het Autark uh, Home... Ja, autarcom. Welkom. Het is geen woonboot. Nee het is, een, nee, het is geen woonboot. Want een woonboot wil zeggen dat het een boot is... en dat je er in feite mee kan varen. Het is, een, het is een drijvende woning. Die we ook hebben gebouwd conform bouwbesluit. Het voordeel is dat je er bijvoorbeeld hypotheek op kunt krijgen. Ja, het huis ziet eruit. Het is een grote witte blokkendoos, zou je kunnen zeggen. Ja. Met hele dikke witte muren. Alsof het een iglo is, maar dan vierkant. Ja, die woning die is helemaal die 55 centimeter dikke uh, wanden. is helemaal gemaakt van EPS... Uh, Piepschuin. Je kunt het ook een beetje horen. Het, is, het, is, het, het, klinkt, het klinkt gewoon hol. Het zit een, een zogenaamd buitengevelstukwerk tegenaan. Traditioneel, wat, wat heel veel woningen tegenwoordig hebben. want Het hele dak is bekleed met, ja, dag is met zonnepanelen. Die als het ware ook uitsteken boven het terras. Dus het is één trits van zonnepanelen. En op het eind die zonnecollectoren. Ik ben Pieter Kromwijk. Ik ben eigenlijk van origine landschapsarchitect... Maar sinds 7, 8 jaar geleden ben ik gefuseerd met een, een paar andere maten die architect waren. We hebben een architectenbureau. En vanuit het architectenbureau zijn we deze duurzame drijvende woningen aan het ontwikkelen. Het enige verschil is met een normale woning: A, dat die drijft. En B, dat we dus de enige verbinding met de kant is een stuk touw. Anders dan, uh, drijven we af. Maar voor de rest doen we alles zelf. Hier is niet tempeks. Wat Bij... de... Piep piepschuim is. Piepschuim. Ja. En hij is aan de binnenzijde bekleed met een uh, driekwart centimeter uh, gips. Ja, het is zoals in een huisje gaat uh, de trap af uh, de kelder in. <laughs> een uh, gat in in de vloer van het verwarmingshok. We zitten onder het uh, water, uh, onder de waterspiegel. En uh, ja, dit zijn dus uh, van die uh, ja. In... Ja, er zijn zogenaamde OPZV-batterijen. Er zijn speciale batterijen. Politiek. Ik eh, zie helemaal geen, euh, geen meter, inderdaad, geen, nee. geen elektriciteitsmeter. Dat zal een hoop mensen een plezier doen. Ja, het is helemaal zelfstandig. Onze, regen, of onze drinkwaterinstallatie staat hier, uh, maar we kunnen hem ook gebruiken, dat is Wijnkelder zoveel mogelijk in de winter ook dat autarkische overeind kunnen houden. Dat we echt onafhankelijk zijn van de, van, van de kant. Ja, want autarkisch, dat betekent onafhankelijk van alles. Ja, helemaal zelfvoorzienend. Ja, zelfvoorzienend. Daar heeft u wat mee. Dat vindt u natuurlijk zelf ook het allerleukste. Ja, het, het gevoel van vrijheid, tuurlijk. Dat is toch geweldig? Het gevoel van vrijheid, ja. dat je helemaal onafhankelijk bent. En overal, uh, ja, dat je, dat je, dat je dat niemand verantwoording vast te leggen. Dat is heerlijk. We hebben in feite een soort Jan-Modaal-programma gehanteerd. We zeggen, wat is nou een doorsnee familie in Nederland? Waar moet die woning aan nou voldoen? Dus dan hebben we dus een mooie grote open keuken. We, zitten hier, we hebben hier de, de eettafel we hebben de, de, de woonhoek, en boven hebben we hebben een vaste trap naar boven. En boven hebben we dan ook drie slaapkamers en een badkamer. Hallo. Hallo. Hallo. Het, uh, kan je zo rondkijken? Of? Ja, er komen zomaar enkele belangstellende kijken ondertussen. En, uh... Wij komen kijken, ja, want we waren wel nieuwsgierig naar deze woning. Ja. Ja. Precies. En het drijft en we zijn er nooit geweest. En hoe uh, woont u nu? Uh, wij wonen in, gewoon in een rijtjeshuis in Rotterdam-IJsselmonden. En uh, wat is uw uh, eerste indruk? Van deze woning? Ja, ik vind het uh, een leuk idee, ja. Of een goed idee ook wel. Ja. ja, en het uh, komt ook wel uh, open, oh, ja, en licht open. Nou, die zijn wel geïnteresseerd, hè? Ja, erg geïnteresseerd, ja. Water, We hebben op. de wastafel. En dit is dus ook uh, drinkwater, als je hier, hier uitkomt. Ja, ik kan het gewoon drinken, hoor. Kijk maar. Het zou natuurlijk mooi zijn als je zo'n woning overal neer kan leggen waar je zelf zin in hebt. Want hij heeft toch geen voorzieningen nodig? Ja, dat is ook, dat is ons, ook ons verhaal. Het gevoel van vrijheid, van dat je je woning kunt meenemen naar een andere plek. Ja, dat is waar we ook op inzetten. Ja. Dat vinden we interessant. Met minder uh, energie van anderen, met minder kosten, uh, heb ik een, een hele aangename, luxueuze levensstandaard. Uh, ik heb altijd gezegd van, ik vind het grappig allemaal dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat verduurzamen. Maar dat moet geen sokken gedoe zijn. We zijn vanaf de Egypte, Egyptische tijd tot nu toe alleen maar meer energie gaan verbruiken. En daardoor luxe gaan leven. Het zou raar zijn als we nou in één keer helemaal geen energie meer gaan verbruiken. En dat we helemaal terug gaan naar af. Nee, we gaan nog veel meer energie verbruiken. Alleen hele duurzame energie. En helemaal onafhankelijk zoals we hier nou zitten. Dat noem ik ook een vorm van uh, uh, uh, meer met minder. Ik heb een uh, een uh, chardonnette uit de ijskast. Nou, uh, proost. <lacht> Morgen in Goedemorgen Nederland. Elko Brinkman van Bouwend Nederland. Die woning, er zit altijd nog een enorme bemoeizucht over hoe breed mag hij en, en waar moeten de dakramen uh, zitten en waar niet. U hoort Elke Brinkman morgen in een nieuwe bijdrage. En vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom via de mail. Goedemorgen, Nederland. Ik meldde u straks al, en Mark Visser trouwens ook in het NOS-journaal... dat de beurs van Amsterdam stil ligt door een storing bij Euronext. We hebben contact gehad met de woordvoerder van Euronext. De beurs is inmiddels om tien uur weer open gegaan. Later vandaag komt er een reactie en een verklaring... voor de technische problemen die vanochtend de beurs stil uh, legde... en dus niet open lieten gaan... waardoor ook de handel in Parijs stil kwam te leggen... want dat houdt allemaal verband met elkaar. In ieder geval, problemen zijn weer verholpen... en 18 minuten geleden is die beurs weer open gegaan. Straks geen risicowedstrijd, maar een risicogemeenteraadsvergadering in Almeloos Beperkt toegankelijk voor het publiek. En binnenvaartschippers zijn gestrand. Op de Donau, u hoort ze zo. Eerst uur of tot humeur, Iris Henk Spaan. De ijskast stonk. Al twee keer hadden mijn vrouw en ik hem uitgeruimd. Potjes en bakjes die over de datum waren, gooide ik weg. Meestal mag dat niet van mijn vrouw. Zij zegt dat de datum op etenswaren de uiterste verkoopdatum is. Dat je er daarna nog een half jaar van kunt eten. Zij eet rustig yoghurt die een maand over de datum is. Maar nu mocht ik weggooien wat ik maar wilde. Sandwich met groene en smeerkaas met blauwe schimmel. Na twee keer dweilen stonk de ijskast nog. Het was niet de stank van rotte eieren, maar meer van rottend zoogdier. Het ging ons leven beheersen. Ik heb het je niet willen zeggen, maar er lagen muizenkeutels in de ijskast, zei mijn vrouw. Als we langs de ijskast liepen, stopten we met ademen. Het leek wel alsof de stank zich uitbreidde verder de keuken in. Met veel moeite schoven we het buffet en de ijskast uit elkaar. Aan de achterkant van de ijskast zat net boven de vloer een wit plastic bakje. Daarin wordt het condenswater opgevangen, zei ze. Inderdaad stak er een pijpje uit de ijskast... waarvan het uiteinde precies boven het plastic bakje hing. Kijk, daar komt het water uit, zei mijn vrouw. En kruipen de muizen naar binnen, zei ik. In het plastic bakje stond bruin water met een stank... die je volgens detective romans... slechts boven de snijtafel van de pataloog Anatoom opsnuift. Menig rechercheur heeft daar staan overgeven. Het bakje kon niet los. Een uur lang heeft mijn vrouw heen en weer gelopen... met proppe keukenpapier... die werden volgezogen met het van Muizenpies vergeven condenswater. De rubberhandschoenen die ze droeg hebben we weg moeten gooien. Toen ze klaar was... Stonk het niet meer. Alle muizen moeten dood. <hijen> Hexpaal Spaan, morgen in het ochtendtumeur van Neil Gunjali. eyes, the Price. Then add your pretty face, you keep him in his place. The way you move, it's obvious that you were made for breaking hearts. Tom Jones, If He Should Ever Leave You. Het is zes minuten voor half elf. U luistert naar de KRO op Radio 1. De openbare raadsvergadering waarin de gemeenteraad van Almelo... beslist over winkels bij een nieuw voetbalstadion van Heracles. Of Heracles, moet ik zeggen. Die uh, zullen uh, beperkt toegankelijk zijn voor het publiek. Jaap Stapel, gemeenteraadslid in Almelo. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, het begrip risicowedstrijd kende we al. Risicoraadsvergadering nog niet. Waarom is dat nodig? Nou, het is heel simpel. Het is een uh, raadsvergadering. We uh, hebben we natuurlijk al een paar keer gehad over het uh, stadion Herakles. Uh, en met name de laatste twee zijn uh, wat kleine opstootjes en, en tumult geweest. En uh, daardoor is besloten om dit dus een uh, ja, beperkte toegang te hebben. Laten we heel duidelijk zijn. Het is wel een openbare vergadering. Ja. Want behalve dan de beperkte toegang uh, wordt uh, zoals gebruikelijk hier in Almelo... Uh, ook via een webuitzending kan iedereen het uh, thuis of waar dan ook maar uh, volgen. Ja, het is een openbare raadsvergadering, maar je hebt een seizoenskaart nodig. <laughs> uh, ja, ja, in feite wel. En, en even voor de duidelijkheid, op 12 juni is het een zogenaamde voorbereidende raad. Dan valt ja. er nog geen besluit. En dan een week later, op de dinsdag de 18e, is dan het besluit. En dat, beide vergaderingen zijn dan uh, voor dit onderwerp beperkt. Ja, U heeft het over en opstootjes, maar als ik goed ben geïnformeerd... zijn er zelfs raadsleden bedreigd vorige keer. Uh, de, de, uh, de ene laatste keer was het zelfs zo dat, uh, dat insprekers die niet te maken hadden met, uh, met het stadion, dus uh, er zijn een andere belanghebbende bij zo uh, bij dit uh, onderwerp, uh, uiteindelijk angstig waren om hun mond open te trekken in de raadzaal. Dus die uh, voelden zich bedreigd, maar ze zijn niet bedreigd. Ja. Nee, die waren niet bedreigd. Maar het was er wel een wat, wat. Ja, bedreigende sfeer is een beetje een groot woord. Maar in ieder geval. Gewoon door verbaal geweld van uh, zowel supporters als. Uh, mag ik het noemen? Herakles-bonsen. Uh, uh, ja, voelde men zich niet, uh, niet helemaal uh, prettig. Ja. De laatste keer is inderdaad, uh, zijn inderdaad. Uh, niet zozeer bedreiging naar een raadslid geweest. Als wel naar zijn, uh, naar zijn goederen. Oftewel uh, beschadigingen aangebracht. Auto's. Nee, niet auto's, huis. Oh Ja. Maar, en dat gaat hier over uh, uh, uh, al geen winkels bij een voetbalstadion? Uh, dit, dit, ja, dat heeft gewoon te maken dat, uh, dat uh, uh, het stadion mag gebouwd worden. De gemeenteraad heeft twee jaar geleden al gezegd: van onder deze voordelen, onder deze kaders, mag er gebouwd worden. Dus Les mag bij wijze van spreken morgen nog beginnen. Ja. Alleen komt er nu, na een jaar dat het besluit gevallen was, erachter van. we kunnen het financieel niet rondkrijgen. tenzij we uh, de bestemmingskaders gaan ja. oprekken. Ja. Met andere woorden, andere bestemmingen toe gaan uh, laten. dan, gebruik, dan uh, nodig is. Daarop heeft de Raad en het college besloten. Ja. laten we eerst een onderzoek doen. van wat is wel en wat is niet haalbaar. En dat onderzoek. Ja, dat wordt dus aanstaande dinsdag definitief gepresenteerd. Goed. En dat uh, allemaal is te ook, ook verschillen. Allemaal te volgen uh, via de webcam, zou ik maar zeggen, van uh, de Zeker. raadzaal. Zeker. Uh, maar ja. geen uh, voetbalaanhangers meer op de tribune. Nee, en daardoor kan, kan, kan de raadsleden en eventuele andere uh, personen die daar moeten spreken... gewoon in alle vrijheid hun, hun, hun werk doen. Ja, goed. Ik hoop dat het rustig blijft daar bij u. Jaap Stapel, gemeenteraad in Almelo. Ik dank u zeer. Uh, gaan wij tot besluit van deze uitzending nog even naar Jan Vogelaar... die is van het Centrum Bureau voor de Rijn en Binnenvaart. Want u hebt vast wel begrepen dat een hoop uh, binnenvaartschepen... zijn gestrand op de Donau omdat het water daar te hoog is gestegen. 500 binnenvaartschepen liggen op de Duitse rivieren vast... en uh, de helft is Nederlands. Meneer Vogelaar, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, enig idee hoeveel schepen van onder Nederlandse vlag daar daadwerkelijk liggen? Nou, het is heel lastig omdat je het niet precies weet... maar dat je ongeveer de verhoudingen... Gelijk dan denken we dat dat tenminste de helft uh, Nederlands is. Nou, denken mensen die niet uh, vaak varen, misschien uh, hoogwater, daar kan je dan toch gewoon uh, overheen varen. Uh, Laagwater is een groter probleem. Maar dat is natuurlijk niet zo in verband met bruggen, neem ik aan. Ja, je hebt bruggen en je hebt ook, ook vaarwegbeheerders. En op het moment dat het water heel hoog is, onlangs is er een bij Deggendorf uh, aan het uh, zeg maar begin van de Donau, eind van de mine. Een, uh, een dijk doorgebroken. En wat de waterbeheerders niet willen... is dat die schepen langs varen, eventueel golven veroorzaken... en daardoor uh, schade aan dijken... waardoor eventueel ook nog iets door zou breken. Dus, en dat, dat geldt voor de Rijn. Op een gegeven moment wordt het water zo hoog... dan kunnen die schepen ook met bruggen op de Rijn technisch nog wel varen. Ja. Maar dan zegt de waterbeheerder... nu is het uh, afgelopen. Dit klinkt uh, niet als iets dat binnen één of twee dagen is opgelost? Eh... Uh, wat de Donau betreft en, en de Mijn, denk ik dat u daar gelijk in heeft. Wat de Rijn betreft, denken we dat een dag of drie, vier, dat het uh, weer afgelopen is. Want wat de Rijn betreft, daar gebeurt dat meer. Alleen de tijd is uitzonderlijk. Ja. En nou, Als de regen stopt, dan, dan stroomt dat naar Nederland. Ja, en dan uh, met, met een dag of twee, drie kunnen die schepen weer, uh, weer gaan varen. Goed, en dat is nodig ook, want het kost allemaal 1500 tot 2000 euro per schip per dag... als je stil ja, ligt en niet veert. Ja. Goed, en meneer Vogelaar van het Centraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart. Ik dank u wel. Het is bijna half elf, dames en heren. Meer informatie over deze uitzending vindt u op kro.nl. En we schakelen nu met de bus van Lijn 1, NTR's. Jeroen Wielaert hoort u. Goedemorgen. Ik sta naast de haringkar met de malsenmaatjes en de belegde broodjes vlakbij het Binnenhof. Sven met die grote gele bus voor het standbeeld, het ruiterstandbeeld van Willem II. Den Haag, waar veel te doen is over de geloofwaardigheid voor de kiezers van regeringspartijen, Partij van de Arbeid en VVD. Maar hoe is het toch met GroenLinks? Bestaat hij nog? Dan gaan we vragen aan fractieleider Bram van Ooyek in lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1. Dit is nu het NOS Journaal van half elf. Hier is Mark Visser. Het merendeel van de binnenvaartschepen die vast liggen op de Duitse rivieren is Nederlands. Door de hoge waterstanden is het scheepvaartverkeer op onder meer de Rijn en de Elbe gestremd. De economische schade bedraagt gemiddeld 1500 tot 2000 euro per dag. De prijs van voedsel stijgt de komende jaren... onder meer door de steeds grotere vraag uit China. Dat voorspellen de OESO en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties.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 En de storing op de beurs van Amsterdam is verholpen. Daardoor is de beurshandel met ruim een uur vertraging van start gegaan. Normaal begint de handel om negen uur. Maar het beursbedrijf Euronext had last van een technische storing. Ook op andere beurzen waarbij het bedrijf de handel verzorgt... zoals op de beurs van Parijs, kon niet worden gehandeld. Tot zover zo de hoofdpunten uit het nieuws. Stonden net nog vijf files. Hoe is het nu? Erwin de Hart van de ANWB. Ja, klopt inderdaad. Er staan nu twintig kilometer, vijf files. Dat is een stuk beter. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... twee kilometer bij Knoopend Muidenberg. Op de A7 Groningen-Heerenveen, twee kilometer bij Marem ligt daar nog steeds een lading veevoer op de weg. Uh, een kapotte bus op de A27 Utrecht-Breda bij Knoopend-Gorkum. 2 kilometer file. En de langste nog steeds op de A28 Utrecht richting Zwolle. Knoopend-Hoevelaken, 10 kilometer. Daar zijn drie rijstroken dicht. Verkeer richting Amersfoort rijdt om via Hilversum. En op de A50 Zwolle richting Apeldoorn staat tussen Heerde en Epe... na een ongeluk 6 kilometer. Waar is GroenLinks? Het antwoord krijgt u nu van Jeroen Wielard. Dit is Radio 1, NTR, lijn 1. Hier is Jeroen Wielard. Goedemorgen vanaf het buitenhof in Den Haag. GroenLinks, ja. Het draait toch al een tijdje mee als fusiepartij van die hele oude linkse partijen. PSP, eh, PSP, PPR, CPN, hippe partij geweest onder Paul Rozemullen. Elf Zetels sleepte hij binnen met eh, zijn charme en zijn kritiek op eh, wat ook. Groen links, vooral natuurlijk de partij van de natuur. En ja... Zetelverlies, gedoe met Tofik Tovicdibi, onderlinge onmin... Het was allemaal niet best. En Bram van Ooyek zit in de bus om daar met mij over te praten. Ik zie hier een paar mensen. Echte kiezers. Dames en... Nee? Dus. Outer oh, English. Outer oh, English. Oh, yeah. Nou, dan ga ik toch maar even... They don't, you don't know about Green Left, huh? Nee, no, nee, no, nee no, Not exactly... No about Green Left... Nou, dan gewoon weer even de mening van de Haringkar Mag ik u even wat vragen? Weet u nog iets van GroenLinks? Ja, dat wordt het jij, is natuurlijk dat. Er zitten alleen maar buitenlanders hier bij de Haringkar, Nog meer buitenlanders? Only foreigners. Dan even maar vragen aan de man van de Haringkar zelf. Ge geen nieuwe haring nog, hè, trouwens, hier? Uh, nee, dat klopt, inderdaad. Het is even uitgesteld voor twee weken. De man... Ze waren nog niet vet genoeg, hè? Nee, de vetpercentage was erg laag nog uh, van de haring. Dus uh, vandaar dat ze het dan even uitgesteld hebben de twee weken. Dus het is even niet anders. Verstandig. Ja, zeker verstandig. Wat heb je aan een haringje die heel is? Dan hebben we er ook niks aan natuurlijk. En hoe verkoop je ze dan hier als oude haring? Nou ja, oude haring natuurlijk is. Maatjes zeg gewoon. Ja, natuurlijk, de tijden zijn een beetje veranderd. Het hele jaar door het Hollandse nieuwe natuurlijk. Want die moderne Friesmethode is wordt heel goed verwerkt destijds. Dus het hele jaar mag je het dan Hollandse nieuwe noemen. Tot het nieuwe seizoen begint, dan zijn het oude haringen. Zo zit het een beetje. Maar lekker genoeg. Zeg hoe lekker is GroenLinks nog? GroenLinks, ja, ik weet niet, zijn ze er nog? Doen ze nog wat? Ja, ik sta hier natuurlijk de hele dag naast, de, naast het Binnenhof, maar... Uh... Komt, wel, komt Bram van Ooyek wel eens een Haring halen hier? Nou, ik kan nog twee euro van hem. Nou, wat grappig natuurlijk. <lacht> nee, ja, we zouden wel druk genoeg hebben, dus uh, ik zie ze wel eens voorbij lopen. Maar uh, ja, ik bemoeide er verder niet mee. Ik heb het natuurlijk hier hartstikke druk met haringkrampen, dus uh, ik heb wel andere dingen te doen. Dan... Maar het is wel duidelijk dat het stil geworden is om GroenLinks. Het is denk ik wel vallend stil geworden, ja. Ik ga de bus in om daar met Bram over verder te praten. Terwijl het hier op het Buitenhof volstroomt met uh, waarschijnlijk nog meer uh, mensen... Engelse, Italianen, die helemaal niks weten over Green Left. Nou, Bram, dat was even een... een, ah, ah, een grap. hij krijgt nog twee euro van me, begrijp ik. Ah, ja. Nee, uh, uh, eh, dat was dus de vraag, in ieder geval. Hij zei, het ook wel enigszins gekscherend, ironisch. Um, een onzichtbaarheidsfactor in de politiek op dit moment, GroenLinks... Nou, ja, maar ja, het, ja, dat is voor het grote het het publiek het het dan zo, he? kan altijd, uh, Het kan altijd meer. Ik denk zelf ook wel eens van, we hebben zulke goede ideeën en uh, we werken zo hard. En uh, we zijn zo uh, eigenlijk uh, positief en goed bezig in de Kamer. En niet alleen in de Kamer trouwens. Het zou best wat zichtbaarder mogen zijn. Maar goed, ja, uh, dat heb je niet altijd uh, in eigen hand. We hebben vier zetels. We werken keihard. Vanochtend stond onze Amsterdamse wethouder Maarten van Poelgeest... heel groot in de Volkskrant. Gisteravond was onze en, Kamerlid. En dat ging dus ook weer over woningprojecten? Ja, dat ging over de woningmarkt. He? Ja, dat ja. ging over de woningmarkt. En hij werkte uh, zich een slag in de rond... om die woningmarkt weer een beetje aan de gang te krijgen. Gisteravond was mijn collega Linda Voortman uh, bij Buitenhof... Om, uh, te praten over openbaarheid van overheidsstukken. Ja, dus we, we doen er alles aan. Maar het is waar, we zijn een relatief kleine partij op dit moment. Tegen importheffing op Chinese zonnepanelen is een ja, van tegen, de ja. voornemens. Verbeterde gezondheid en meer natuur. En zonnestroom op alle scholen. Jullie zitten niet stil, maar er nee. komt weinig over het voetlicht. Nou ja, er zitten op dit moment. Uh, zitten elf partijen in de Tweede Kamer. Waarvan negen oppositiepartijen. We zijn niet een van de grootste. We zijn wel degene met de verre verreweg de beste ideeën, natuurlijk. Dus daar moeten we het van hebben. En een van die ideeën. En veel van die ideeën, overigens. hebben betrekking op uh, de omslag naar een meer uh, groene. milieuvriendelijke samenleving. Daar horen die zonnepanelen bij. Duurzaamheid. 081121. 081121 is het nummer waar u kunt meepraten over. Is GroenLinks.? Uh, er eigenlijk nog wel. Bent u lid van GroenLinks? Ziet u nog een, een duidelijke betekenis voor GroenLinks? 0800 1121. U kunt ook tweeten naar hashtag lijn1 en mailen naar lijn1. Trap de gang, van de laat zon, zon Huub van der Lubbe en de Dijk. Ik zou het bijna de soundtrack noemen uit de begintijd van GroenLinks Bram van Ooij. Want uit die tijd is deze muziek is dit nummer. Ja, vijf, GroenLinks bestaat uh, volgend jaar uh, 25 jaar. En uh, ja, heeft zich toch, kijk je kunt veel zeggen, maar wij zijn natuurlijk, natuurlijk toch een stabiele factor in de Nederlandse politiek uh, geworden. We Ik hebben... zei al, het was een samengaan van die Zeker. andere linkse, niet radicale, maar gewoon oude, ja. oude zuilen. Ja, PPR, PSP, CPN, EVP, Evangelische Volkspartij, vergeten mensen wel eens zitten, ja. zat er ook bij. Jij ik was uh, al vroeg bij PPR. PPR, ja. ik herinner me het nog... afkomstig uit Venendaal. Ja. allebei zijn we ja. daar... Ja. toevallig vandaar de gekste mensen komen uit Venendaal. Ja, je, je komt ze ook overal weer tegen dan ja, ineens. In bussen, in de, in het in bussen op het midden, he? Maar um, hoe was jouw politieke opvatting toen? En ho hoezeer is die veranderd? Want ik herinner me je nog wel gewoon als... Downright links. Ja, dat ben ik nog steeds. En, en ik denk dat de betekenis van links ook nog steeds uh, groot is. Hè? We hebben het nu steeds over uh, uh, bezuinigingen. En het uh, moet allemaal een beetje minder. En uh, de werkeloosheid loopt elke dag uh, op. En als er ooit behoefte is. Als er ooit behoefte is aan een sociaal en een links en een groen, oh. zeggen wij er dan bij antwoord. Dan is het uh, juist wel nu. Dat was natuurlijk in de jaren zeventig, toen ik lid werd van de PPR. -species speelden dat soort vraagstukken ook allemaal. Maar ja, nu wordt het op de scherpste van de snede uit, uh, uitgevochten. Is links en rechts, zijn dat ook al niet het al, al heel poos achterhaalde begrippen? Nee, dat vind ik helemaal niet. Ik, ik, uh, dat wordt inderdaad wel gezegd, maar ik ben het daar helemaal niet mee eens. Als je bijvoorbeeld ziet hoe uh, de fractievoorzitter van de VVD... vanochtend weer zegt uh, in het Financieel Dagblad... van we moeten uit de crisis komen door te bezuinigen op de uitkeringen... op de zorg en op de toeslagen. He, waarbij hij dus eigenlijk zegt... Uh, de zwakste schouders moeten de... de, de de zwaarste lasten uh, dragen... Hè? Een, een behoorlijke provocatie aan het adres van de Partij van de Arbeid... zou ik zeggen, zijn uh, coalitiepartner... dan is het juist ontzettend belangrijk, dat vind ik rechts. Hè? Dat is een mm -hmm. rechtsantwoord op een groot maatschappelijk probleem. En wij stellen daar uh, linkse antwoorden tegenover. Hè? Zegt hij fel. Maar Zegt in, hij, ja. Maar in, al, in een paar decennia, sinds de PPR... toch ook wel wijzer geworden door het politiek bedrijf. Waar je nu fractievoorzitter bent van die gedecimeerde... Fractie. ja, Nou ja, van tien naar vier zetels, dat is een verschrikkelijk uh, verlies. Je kunt mm. uh, nog steeds uh, met vier zetels uh, gelukkig heel veel doen. En dat uh, doen we ook. Maar het is waar. Uh, het is uh, niet altijd uh, ja, zeg maar simpel om dat alternatieve antwoord... Uh, hè, want mensen maken zich zorgen. Mensen willen graag, uh, ja, hebben weinig vertrouwen in de politiek op dit moment. Laten we eerlijk wezen. Dat heeft niet zoveel met GroenLinks te maken. Dat heeft met de politiek in het algemeen te maken. En het is aan ons om met heldere antwoorden... en ook ook een duidelijke visie, want daar ontbreekt het vaak aan... waar wil je op langere termijn naartoe het vertrouwen van de kiezers terug te winnen. Van Poelgeest, uh, artikel in ja. de Volkskrant, is heel duidelijk... daar gaat het over particulieren die hun bijdrage willen... Ja. Uh, willen uh, ja aanbrengen ja. in de woningmarkt. Maar ja. dat is nogal klein natuurlijk, ja. kleinschalig. Ja, maar zoals Maarten van Poelgeest hebben wij uh, tientallen wethouders... in uh, vrijwel alle grote steden. We hebben 60, 70 wethouders. GroenLinks is echt een partij. Hè? Utrecht, Utrecht is uh, een van... Uh, Utrecht, uh, de bolwerken. Uh, zeker, Utrecht. Uh, maar Nijmegen. Ook, weer, dus ook weer jong, veel studenten. Zeker, een is een partij die inderdaad bij jonge dus mensen... Dus uh, aan die aanhang ontbreekt het niet. Nee. Maar en, jullie en... moeten meer aanhang terugwinnen. Uiteraard, en uh, dat, dat uh, voel ik ook als mijn uh, verantwoordelijkheid. Om dat te doen. Ik doe dat hier in Den Haag. Uh, mensen als Van Poelgeest en tientallen anderen doen dat in de gemeente waar ze, waar ze actief zijn. Je doet het in Den Haag, maar toch te weinig zichtbaar. Nou ja, ik ben, Heb je dat uh, stuk in de Volkskrant laatst gezien, uiteraard, van uh, fractieleden die niet eens uh, weten wie de voorzitter nou, is? Dat was natuurlijk een, dat was een op zichzelf wel leuk uh, grapje, uh, moet ik zeggen. Dat. Uh, kun je wel uh, Stond in de speld, ja, dat kan ik wel hebben. Dat is ook alweer een half jaar. De speld, ge... satirisch onderdeel. Satirisch onderdeel van, uh, van de Volkskrant. En dit was een, ik moet het eerlijk toegeven, een leuk uh, grapje. Helpt maar... dat dan ook uh, in, aan de fractietafel? Even lekker lachen met z'n? Nou, om? wij kunnen daar op zichzelf best uh, om lachen. Maar uh, ja, dat neemt niet weg dat natuurlijk zichtbaarheid voor een politicus, wil dat, daar wil ik ook helemaal niet omheen draaien, dat zichtbaarheid voor een politicus heel belangrijk is. Dus ik doe mijn uiterste best om, uh, om zichtbaar te zijn, waar dat, uh, waar dat relevant is. Niet om zo. Maar overal achter elke hype aan te lopen. Maar wel om onze ideeën daar naar voren te brengen, waar dat, uh, waar dat een verschil kan maken. Hoe groot, hoe groot is het verdriet van GroenLinks nog? Nou, wij zijn daar zelf inmiddels wel uh, eerlijk gezegd uh, overheen. De, de, de nederlaag in uh, september was, uh, was fors. Hè, we hebben daarna een hele vervelende tijd gehad, waarin uh, Jolande Sap wegging, waarin ik het over heb genomen. Gedoe over Toofik Dini. Uh, dat was allemaal, maar kijk, niet dat, goed voor de beeldvorming van de partij. Nee, maar dat is inmiddels wat ons betreft allemaal toch al wel. Uh, uh, het is bijna een jaar uh, uh, geleden. Dat ligt ver achter ons. Wij zijn eigenlijk nu ons helemaal aan het voorbereiden. Schade op, uh, gerepareerd. Schade ja, repareerd. schade gerepareerd. Damage control. Ja, schade. Schade gerepareerd. Dat mag in de buitenwereld best nog wat meer uh, zichtbaar worden. Er komen verkiezingen aan voor de gemeenteraden, voor het Europees Parlement. Daar werken we keihard aan. Ik hoor maar... je zeggen, het zit landelijk wel snor... met ja. die bolwerk als Utrecht, Nijmegen. Maar nu Den Haag nog. Ja, nu Den Haag nogmaals. nog. En dat, uh, Nogmaals, daar zijn wij uh, elke dag uh, uiteraard uh, mee bezig. Wij komen met eigen voorstellen om voor, um, Nederland uh, groener en duurzamer te maken. Om meer banen uh, te scheppen. Om in de zorg uh, keuzes te maken... die uh, zorg toegankelijk en betaalbaar houden voor mensen die dat nodig hebben. En op die manier proberen wij oppositie te voeren tegen dit... Het kabinet dat in onze ogen een aantal heel verkeerde keuzes maakt. Wat ben je op dit moment aan het doen? Wat ga je vandaag bijvoorbeeld doen? Doe je mee aan het uh, debat over het gevangeniswezen? Nee, dat doet mijn collega Lisbeth uh, uh, van Tongeren. Ik heb vandaag uh, onder andere een debat uh, over het Nederlands uh, ontwikkelings- en uh, handelsbeleid met minister Ploemen. Er wordt 1 miljard bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking. Er gaat meer geld naar het bedrijfsleven, ook naar het Nederlands bedrijfsleven vanuit de ontwikkelingsbegroting. Dat vinden wij verkeerde keuze. Daar, uh, de PvdA ja, daar hebben we mee moeten instemmen van de VVD. We doen dat met pijn in het hart, maar het moet. Ik ben het daar helemaal niet mee eens. En ik zal vandaag ook met een aantal alternatieve voorstellen komen. Er is nog iets anders aan de hand. Onder andere het verzoek van de NAVO om toch weer militairen naar ja. Afghanistan te sturen. Ja. Nou, heeft GroenLinks toch het een en ander ook al schade opgelopen in zaken Oeroeskan ja. onder Jolande Sap? Moet dus anders. Ja, Wat nou, ik ben zelf van GroenLinks nu. Ik ben zelf in Koendus geweest, waar nu die politietrainingsmissie uh, plaatsvindt. Ik was onder de indruk van wat daar is bereikt met het trainen van, uh, van politieagenten. Maar ik vind dat we nu de stap moeten zetten weg van de NAVO en weg naar de militaire interventie. En uh, moeten zetten in de richting van veel meer wederopbouw. Uh, de VN, de Wereldbank, ontwikkelingssamenwerking, opbouw van sterke staten. Ik zat al bij Sven in het vorige uur, iemand die vertelde dat ze daar helemaal niet meer op, zo op militairen zitten nee, te wachten, maar nee. des te meer op hulpverlening. Ja, en ik denk, dat heb ik niet gehoord overigens, maar ik uh, denk dat dat waar is en ik denk zelfs dat dat een understatement is, want het feit dat die missies zo militair zijn, betekent niet alleen dat mensen niet op zitten te wachten, maar ook dat het weerstand oproept bij de bevolking. Weerstand tegen het gemilitariseerde karakter van de westerse betrokkenheid. Mensen willen graag dat het Westen betrokken blijft. Ik bedoel nu de Afghanen zelf. Hè? Die willen graag dat het Westen betrokken blijft bij Afghanistan, maar niet middels militairen. Nou ja, dat Kunduz en Oeruzgan was natuurlijk een blamage. Nee, Nederland kan zich niet een nieuwe blamage veroorloven. Hoe gematigd optimistisch maakt Rutte daar ook vandaan terugkomt? Ja, nou, kijk, ik, ik, ik, ik zei al, ik ben zelf ook in koenders geweest, net als Mark Rutte. Ik heb gezien dat Nederland daar best een aantal hele goede dingen heeft gedaan... op het punt van het opleiden van politieagenten, het steun geven... aan niet-governementele organisaties. Maar we moeten af van het militaire karakter van de westerse bedrokerheid. Het moet veel meer humanitair. Het moet humanitair, het moet gericht zijn op het opbouwen van een samenleving... het moet uh, uh, op onderwijs gericht zijn, op gezondheidszorg gericht zijn, et cetera, et cetera niet op militairen. Frank aan de telefoon. Is kritisch op GroenLinks? Ja, goede, goedemorgen. Goedemorgen. Vertel. Nou ja, buiten het feit dat de meeste standpunten al overgenomen zijn door andere partijen. Dus dat het een over, overbodige partij is geworden. Is, is wat mij altijd het meest uh, geïrriteerd heeft zeg maar, aan GroenLinks. Is dat ze zich een soort morele verhevenheid altijd naar zich toe eigenen Wij zijn goed. De ander is fout. En dat hebben we toen duidelijk kunnen zien bijvoorbeeld met uh, Mariko van ik noem maar wat. Er gebeurde wat met die subsidies. Voordat de boel onderzocht was, zag je al die groen links dat al staan. Ja, maar Mariko, die heeft het hart op de goede plaats. Dus vanuit, uh, snap je, en als bijvoorbeeld Jos van Rij dat zou doen, dan vliegen ze er meteen in. Dus ze eignen zich vanuit hun moraal, mogen ze, eignen ze zich dingen toe die ze mogen doen. Omdat ze vinden dat ze goed zijn. Ik ga je even. Al mee... vanuit. Ja, nog... ik maak het even, even in één zin af, Frank? Ja, dat kon je ook vroeger wel zien in de tijd van duiven, dat natuurlijk, toen al die acties zijn geweest. Ja, hun vinden dat gerechtvaardigd vanuit hun standpunt. Dus ze missen zo een objectieve kijk op de werkelijkheid. Goed, maar Wijnand Dijvendak ja, ja, ja. is inmiddels ook om de bekende redenen verdwenen uit Den Haag. Ik pik er twee dingen uit voor Bram van Ooyek. Aan de ene kant dat hij dat zegt dat uh, de andere partijen dus langzamerhand lekker zijn gaan shoppen bij GroenLinks... en daardoor de partij overbodig is geworden. Dat is één. Ja, nou ik ben, ik, ik ben alleen maar blij als andere partijen dingen van, me, van mij van onze partij overnemen. Laten we wel wezen, want we zitten in de politiek om concrete resultaten te bereiken. Maar overbodig wil je niet zijn. Ik vind dat dit kabinet een aantal keuzes maakt uh, die haak staan op wat ik wil... Ik het, uh, dan kun je het hebben over werkloosheid, of over de zorg... of over de duurzaamheid, of het gebrek aan ambitie in het uh, milieubeleid. Dus ik ben, anders dan Frank, maar dat, dat zal, uh, zal Frank ook niet verbazen waarschijnlijk... en van overtuigd dat GroenLinks juist heel veel bestaansrecht heeft op dit moment... dat je daarbij nooit... En dat vind ik een punt. Uh, dat, dat, dat wil ik me ook best aantrekken. Jezelf beter of verheven boven andere mensen moet... Links gelijk hebben gegeven. Nou ja, dat is helemaal fout. Dat moet je helemaal niet doen. Je moet het open dat debat zoeken. Dat hebben we zoeken. wel gehad, toch? Dat zou kunnen dat we dat hebben gehad. Was maar ik, ik, durf, nou ja, ik durf van mezelf te zeggen dat ik daar helemaal geen uh, last van heb. Ik zoek met iedereen een debat en ik probeer mensen te overtuigen. En als me dat lukt, dan ben ik heel erg blij. En lukt het me niet, dan probeer ik het nog een keer. Pragmatisch, GroenLinks... Ja, als je dat pragmatisch wil. Ik zou zeggen gericht op resultaten. Niet op preken, niet op gelijkhebberigheid. Als Frank dat bedoelt, dan ben ik het helemaal met hem eens. Daar moeten we helemaal van af. We moeten proberen daadwerkelijk iets te doen voor mensen en voor Nederland. Frank, dankjewel. Erik is ook aan de telefoon. Vertel, jij bent uh, wel eens een GroenLinks-kiezer? Ja, precies. Ja, ik ben geen diehard uh, GroenLinks-stemmig. Maar ik heb, ze wel eens, uh, ik heb er wel eens op gestemd. Um, ja, uh, mag ik misschien ook nog even wat zeggen over uh, wat ik net een vorige spreker hoor zeggen? Kort. Dat verhevende, ja, dat hebben alle Nederlanders wel een beetje, denk ik. <laughs> um, over GroenLinks specifiek, ik kan ze toch wel een hart onder de riem steken. Want als ik nou bijvoorbeeld twee dingen eruit haal, dat ze, wat ik dus uit hun uh, verkiezingsprogramma, hè, dat ze de, uh, de belasting op arbeid zouden willen verlagen en de belasting op... ...consumptie en vervuiling zouden willen verhogen... ...ja, daar kan je toch eigenlijk alleen maar mee eens zijn... Of, dat, is een in... dat is een onderdeel van hun kern, hun kern. Het onderdeel van wat GroenLinks tot een politiek merk maakt, Bram van Ooyek. Ja, zeker. En we, dat is een heel goed uh, voorbeeld. En we zijn daar ook op dit moment, uh, en dat is misschien niet altijd zichtbaar... maar we zijn op dit moment keihard uh, aan het werk om juist ook daarvoor steun te krijgen. Bijvoorbeeld bij de minister van Financiën, die het uh, belastingssysteem zo moet veranderen... dat precies gebeurt wat, uh, wat Erik zegt, dat milieuvervuiling duurder wordt... En dat arbeid goedkoper wordt, zodat meer mensen weer aan het werk kunnen. En daar komt er dan ook het minister, ministerie van Economische Zaken. Eh, staatssecretaris van Economische Zaken zelfs. Deze week met een bekendmaking. Stond groot in de krant. Oh ja. Over de aanwijzingsbesluiten voor 30 Natura 2000 gebieden. Al eh, de Vienen, Bakkenveense Duinen, Lieftingshoenkbroek, Vochtelooerveen, Bargerveen, Bergvennen en Breklingkampse Veld. Lemselenmaten, eh, Loevenstein, kan maar en doorgaan. Aantal, het ja. zijn er heel veel. Het ja, gebeurt in een periode dat de natuur onder druk staat. Vol ja. Vorige kabinet, Henk Bleker, die had het helemaal gehad met al dat groene gedoe. Lekker voor de landbouw. Alles ja. open gooien voor de economie. Ja, en er is toen ook in die periode, dat is natuurlijk nog heel kort geleden, is heel veel bezuinigd op het, uh, op het natuurbeleid. Dat wordt nu een klein beetje door dit kabinet gerepareerd. maar Ze nog moeten ook niet voldoende. En ze moeten van Europa. ja. Natura 2000. Ja, dus nou nou ja dat voor. is iets waar we ons in Europees verband toe hebben verplicht. Het is nou een goed voorbeeld van iets waardoor het heel goed is dat we Europese afspraken hebben. Zodat niet een land in zijn eentje die afweging maakt, maar dat we zeggen dat is iets wat grens. Natuur is typisch iets wat grensoverschrijdend is. En dat moet je dus ook grensoverschrijdend regelen. Het is heel goed dat, uh, dat uh, Europa zich met dit soort dingen bemoeit. 0-811-21, 0 0811 21 is het nummer waarop u nog eens even fors op GroenLinks kan uh, tetteren. Uh, ja, GroenLinks, of steun kan uitspreken natuurlijk. GroenLinks, GroenLinks ik krijg uh, hier de mailtjes binnen. Goed dat GroenLinks er is, zorgt samen met de SP ervoor dat de Partij van de Arbeid klein blijft. Ja, dat krijg je dan hè, in deze ja. periode van spanningen. Ja, dat, is niet de bedoeling. dat is niet mijn bedoeling dat de Partij van de Arbeid uh, klein blijft. Mijn, uh, mijn bedoeling is dat het beleid uh, verandert. En helaas uh, is de Partij van de Arbeid nu verantwoordelijk voor beleid... wat uh, ons niet uit de crisis helpt. Dat is het probleem. Mevrouw Post wil wat rechtzetten. Het was de Evangelische Progressieve Volkspartij oh. hierbij rechtgezet. En, EVP. EVP. en Anton zegt dat na Femke Halsema niet beter geworden is met GroenLinks... terwijl Nederland dat wel nodig heeft. Nou, dat is zo'n ja. geluid van jullie blijkbaar toch nog wel aanhang hebben. En nou, natuurlijk blijven wij aanhang hebben. Ik ga zelf heel veel ook... We zitten nu dan op het Binnenhof of bijna op het Buitenhof... Maar politici zijn natuurlijk niet alleen maar op het binnenhof. Ik ben heel veel in, uh, in afdelingen van GroenLinks in het land. En ik hoor eerlijk gezegd heel veel optimisme over de gemeenteraadsverkiezingen. En hoe mensen daar oh, ja. bezig zijn. En het belang van onze partij. Er daar... is dus echt geen enkele reden om uh, daaraan te twijfelen. Daar werken jullie naartoe. Nogmaals, je hebt al geschetst. De basis ja. in het land is hier en daar goed. Maar toch, ja. uh, jij neemt vandaag niet de trein naar Napels. Want daar komt een persconferentie van de bouwers van Vira. Een echeck van je welste. Ik hoor jullie daar ook nog niet uitgebreid over. Terwijl oh. toch in jullie ja. beginperiode van GroenLinks... Eh, dat klimaat was van haal de mensen uit de trein en uit de vliegtuigen. Allemaal zware milieubelasting. Ja. Ze moeten de trein nemen. Ja, haal ze uit het vliegtuig. Is er zo'n trein? Rijdt niet. Ja, hij uit niet. elkaar. En er zijn natuurlijk mensen die daar vanaf het allereerste begin voor hebben gewaarschuwd. Zelfs en je, bij de NS. En, en zelfs bij jaar de jaar NS verleden. zelf. Maar daar, daar, mocht, daar, werd niet, daar werd niet naar geluisterd. Omdat uh, ja, iedereen wilde voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. De NS had veel te veel betaald eigenlijk om te mogen rijden op het spoor. Hè, de concessie. Kijk, alles is marktwerking geworden. Ook publieke voorzieningen. Als het spoor. Is dus bij uitstek een publieke zaak. Is verkwanseld aan de markt. Dat betekent dat alles moet worden aanbesteed. Dat alles op kosten wordt bekend van hoe goedkoper het kan, des te beter het is. En dat leidt dan tot dit soort, uh, tot dit soort uh, ontsporingen, hè, om het maar even zo te noemen. Maar ondertussen uh, is zo'n trein, zit, ja. uh, even op die oude opvatting doorgaan ja. van toen toch voor jullie ook keihard nodig? Nog steeds. Uiteraard is die, is die trein uh, keihard nodig. Daarom zeggen we nu ook... Wordt toch kwaad als hè? ze zo lopen te klunzen? En, uh, het is verschrikkelijk dat ze zo lopen te klunzen. En daarom zijn we, zeggen we nu ook... Van, laten we nou eerst zorgen dat er weer treinen rijden. Want het gaat er inderdaad om om mensen uit de auto... en uit het vliegtuig te krijgen. En in het openbaar vervoer wat, wat zeg maar uh, duurzaam is. En dat is, de, dat is de trein. Laten we nou eerst zorgen dat, we, uh, dat die trein weer rijdt... Voor de, voor de reiziger. Dan zorgen dat we ons geld terugkrijgen van de Italianen, want als ik een strijkijzer koop dat het niet doet... dan krijg ik ook mijn geld terug in de winkel. En dan een parlementaire enquête, zodat we weten wat de politiek allemaal ja, fout is. maar het, het ging fout met de sneeuw en zo onder ja. die treinstellen. Ja. En het is nu uh, duidelijk naar een, een politiek en juridisch moeras aan het afgeleiden... waar de Italianen alweer beweren dat die trein niet goed is gebruikt. Ja, die trein is nauwelijks gebruikt. Dat lijkt me zo ongeveer het probleem. Hij heeft een paar weken ja. uh, voor, voor op, op een kwart van zijn capaciteit gereden. Dus ik denk dat de Italianen, dat, de Italianen dat, niet, uh, dat niet... Het is natuurlijk een juridisch steekspel, dat begrijp ik allemaal wel. Maar dit lijkt me een onzin uh, argument. Maar gezet. waarom hakken jullie daar niet feller uh, uh, op in? Ja, nee, maar dat, dat, we zijn vrijwel dagelijks hier in de Kamer... Uh, en dat doet uh, vooral mijn collega uh, Lisbeth van Tongeren... maar ik bemoei me daar zelf ook uh, uiteraard uh, soms mee... we zijn dagelijks bijna met het kabinet uh, in gesprek over uh, hoe dit allemaal uh, beter kan. Ja, uh, en dat heeft tot nu toe, eerlijk gezegd... Alleen nog maar geleid tot een kabinet wat zegt: Nou, we weten het nog niet en we moeten er nog over praten. En enorm we zien het allemaal dilemma. nog wel. Mo enorm dilemma. Morgen Ook door komt de er Belgen een aangeblazen, natuurlijk. Ja, als die Belgen niet uh, de, vorige week die persconferentie hadden gegeven. en wij daarover in de gazette uh, hadden kunnen lezen. dan hadden we nu nog, uh, waren we nog aan het onderzoeken geweest. Maar gelukkig hebben de Belgen de koe bij de horens gevat. En nu weten we hoe de zaak ervoor staat. En nu moeten we snel uh, aan de slag om beter het, het, het treinverbinding te krijgen. Daar nee, gaat het om. Moeten de Duitse baan en de Franse Spoorwegen het gewoon niet gaan doen? met hun expertise? Nou, Het maakt mij eerlijk gezegd... kijk, van mij mag de NS het best doen... als de NS die trein kan laten rijden. Uh, daar gaat het natuurlijk om. En de vraag wie het doet... Kijk, dat is, omdat dat nu allemaal een markt is waarin mensen met elkaar concurreren... krijg je ineens van, oh, wie moet het doen? Maar dat is eigenlijk voor de reiziger... Kijk, ik reis altijd met de trein. Het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit wie mij vervoert. Als ik maar uh, redelijk op tijd vertrek en vooral op tijd aankom. Over vertrekken gesproken. Ja. Je bent wel eens een tussenpauze genoemd. Het bijna aan het eind van de uitzending. Je noemt voortdurend Lisbeth van Tongeren. Begrijp ik. Doet gewoon ook haar werk. Nee, ik noem al mijn collega's die... Uh... Ja, oké, okay, ja. Maar is zij het nieuwe gezicht... Nee, nee, nee, nee. We hebben heel veel ge gezichten. Ik ben, uh, ik ben fractievoorzitter en, en, en partijleider, uh, zoals dat heet... En uh, ik werk uh, heel hard aan het uh, herstel en aan de zichtbaarheid en aan het politieke programma van, uh, van GroenLinks. En we zijn met z'n allen het, uh, het gezicht van GroenLinks. Dat is juist de kracht van onze partij, dat we op heel veel plekken onze mensen hebben. In Groningen zet GroenLinks zich juist in met veel lokale partijen en de triple Helix. Onderwijs, overheid, ondernemers om samen te werken voor energietransitie, ja. werkgelegenheid. Kijk, zo is het. Dat zegt links, dat zegt nieuws. Moedig voorwaarts zou ik zeggen. Ja. Dit was lijn 1 van het buitenland.